In Duitsland begint vandaag een volkstelling, de eerste sinds de eenwording. De laatste telling was in West-Duitsland in 1987 en in Oost-Duitsland in 1981. De Europese Unie heeft in 2008 bepaald dat de lidstaten eens in de tien jaar het aantal inwoners moeten tellen. De komende weken reizen ongeveer 80.000 ondervragers langs Duitse dorpen en steden. Google is niet langer het waardevolste merk ter wereld. Het internetbedrijf is in de top 100 van waardevolste merken ingehaald door concurrent Apple. Maker van onder meer de iPad en de iPhone, dat ruim 153 miljard dollar waard is. Google wordt geschat op ruim 111 miljard. In de top 100 staat één Nederlands bedrijf, oliemaatschappij Shell, staat op de 51ste plaats. President Obama voert de druk op Pakistan verder op. In een tv-interview zei hij dat de Pakistanse regering moet onderzoeken wie terroristenleider Bin Laden heeft geholpen in de tijd dat hij in Abbottabad woonde. Daarbij ook mensen zaten uit Pakistanse regeringskringen, zoals Obama nog niet duidelijk. Op het Rode Plein in Moskou is de jaarlijkse militaire parade aan de gang waarbij de overwinning op Nazi Duitsland wordt gevierd. De parade met tanks en raketten begon met een minuut stilte voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Tussen 1941 en 1945 kwamen naar schatting zo'n 27 miljoen Russen om het leven. Het weer nog: wisselend bewolkt, een kans op een bui, later mogelijk met onweer. Temperatuur 19 graden aan zee en 27 in het uiterste oosten. Morgen weinig verandering, de dagen daarna minder warm. Dit was het. daar ook, het langzaam, van de over. Van, tussen bever. En bat, van filus van 3 km. Ter verlangen A in de rand 12 richting de stad staan onder Den Haag. De a, voor daarna 4 richting Malieve Amsterdam tot 4 km. En op de A 15 Nijmegen richting Rotterdam. Tussen ochtend en Tiel lopen de 6 km. Batuverdorp 5 km. 16 richting Rotterdam. Den Haag staat 4 de afwet Rotterdam kilo centimeter bij Zoeterum. 3 km tot de Rijndijk parallel AA-baan. en dan richting AA. Amsterdam tussen de A2-Kroot, de Gemeneer Ouder, richting Hoekplein van Holland. En op de a 3 maar richting meter bij de Afrikaanselverkorting. Daar rijdt het langzaam over 5 kilometer tussen Beverwijk en Bantuverdorp. A12 richting Krooswijk Voor de nacht krooswijk in Den Haag. Den Haag op vier, 20, al, en op de A15 naar Utrecht, Nijmegen, richting Rotterdam, Tusseldam, Hulp, uh en Utrechtse Ocht, Noord-Hun kilo, en kilometer, 4 km, 6 km de A8 a 16 richting, richting Rotterdam dan langzaam bij de afrit over Rotterdam 5 kilometer 3 kilometer met tussen oude parallel Amersfoort en Leusden rijbaan en op de eind op de A40 14 de Nauwa richting 8, richting Leids-Holland, dan 3 staat kilometer 17, af, bij de afrit bij de afrit Rotterdam Korte en Leidschutswijk dan 3 kilometer 27 al tot zover de verkeersinformatie. Tussen Hilversum en Utrecht noord 4 kilometer. En op de A28 richting Utrecht rijdt het langzaam over 5 kilometer. Tussen Amersfoort en Leusden zuid. En op de einde 14 daarna richting Leidsendam. Dan staat tussen af het voorschoten en, en Leidsendam 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, ik ben gevlucht en ik zit binnen. Ja, nou, ge gelijk heb je ook. <laughs> het is echt niet normaal, het is bloed gesickerdheid. En kijk, die jongens die spelen in die hitte, En het is nog een, echt een aardige wedstrijd ook. We hebben bij, aan twee kanten dus uh, redelijke kansen geweest, maar nog niet echt weer gezegd, nou, super kansen.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 aangooien. Heel ver weg. En daar is het uh, een van de zandvoerters en dat het gaat weer over de zijlijn. Dus we even VVA ja, weer gooien. En een van die zandvoerters, dat was dan Patrick Koper. Of Patrick uh, van de Hoort moet ik zeggen. En opnieuw is die bal genomen. De ja goed uh, onderschept hier door John Keur en dat, is, dat blijft een gouden keer op. Het is jammer dat hij volgende stoppen met voetbal, want deze man die kan een verdediging leiden. En uh,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 Lieve Paas, maar daar staat Ronald Kuil tussen. Carlos naar uh, Kuil, Michael Kuil naar uh, Helmke Die kan er net aankomen, waardoor Billy Visser die bal kan aannemen. Visser, op de linkerkant. Uh, staan met z'n twee, dat vlak bij elkaar. Dat moet je niet doen, dat is dom. Want dan kan je die bal niet kwijt, natuurlijk. Dat gebeurt ook inderdaad. En daardoor uh, nou, nee, gaat het uh, via voet van de. Uh een van de DVVA-spelers, toch in de een toe en is jonker die die bal een bal gaat geven, richting nou, niet meer dan ook, dan richting naar de penalty stut, en het penalty-stut en de zandstelbeleid van verdedigen van de DVVA, die dan ook die bal heel simpel kan wegspelen, maar ondertussen is het uh, weer Sandvoort, nee het is overtreding gemaakt, ik denk uh, een beetje licht gefloten, maar goed, de einde is gemaakt en uh, DVVA wacht de bal nemen op de middellijn, wordt niet gespeeld uh, en er gaat het nu over, voor Sandvoort over de richting en er staan in mijn ogen nu drie mensen, waaronder de uitvoerzitter van de sportraad Wim Die staat lekker in de weg. Dus, uh, Wim, op Nee, wegwees. Ik wil bijna op z'n te zeggen. Goed, gaat hij handen. hij uh, heeft uh, de bal ondertussen over de zaal geslopt. Deze is hij maar gaan gooien. We spelen in de 36e minuut. En de zonders Vind ik het een knap resultaat, zelf het heeft in ieder geval in Amsterdam bij DGVA ja, met 1-3 uh, gewonnen. Dat was een gigantische verrassing. Niemand verwachtte dat, voorlopig is nog steeds, in die 36 minuten 0, -0 en later en meer. De Temptations op de Zandvoets Radio met Freedom Like a Lady. Voor Zandvoort en de regio. En het is 12 minuten over 3 uur. Welkom bij het tweede uur. En wat gaan we daarin buiten het voetbal allemaal nog verder doen, Albert jan Ja, voordat ik daarmee begin. Maar Rob, zou het niet een keer verstandig zijn? Het is een lekker geele. Wij zitten nu in de studio. Maar we zouden natuurlijk op zaterdagmiddag ook best een keer op locatie kunnen met dit weer. Nou, dat lijkt me helder, ja. Dat lijkt me helder. Dus wie weet. Goed, luisteraars, wat hebben we u nog te vertellen? Natuurlijk, om half vier de evenementenagenda. En rond de klok van kwart voor vier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 voor de jongeren. En ja, we gaan... dat zouden we eigenlijk het vorige uur al doen, hè? Ja. maar is helaas niet gelukt. wegens drukte uh, uitgesteld, maar in ieder geval in dit uur gaan we met Roy van Buring bellen, kijken hoe het daar, daar gaat, maar dat duurt tot een uur of vijf dat evenement, dus uh, we gaan bellen met Roy. Verder natuurlijk zometeen weer terug naar het voetbal, naar SV Zand voor DVVA, de stand 0-0 en we gaan kijken hoe het eind van de eerste helft, de, de zaken ervoor liggen. Uh, en het laatste uur hebben we natuurlijk nog vooruitblik op de TTM, we hebben nog lokaal nieuws en uh, minder lokaal nieuws tussendoor. En natuurlijk veel muziek. Ja, we gaan eerst Boetje baaien daar hebben we gewoon zin in die, met dit mooie weer. Gaan we doen, wat willen we nou nog meer? Staat allemaal even duim, ja hè, toch? Heel goed, oké. Okay. ik heb nog geen bril nodig, nee hoor. Kent u dat ook, dat gevoel van laat maar zitten? Ik hoor hem niet meer bij. Gevoel van zou er nog wel iemand van me houden?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 En heeft je zoontje duikboom zitten spelen met je cassettedek? Ga dan maar potje baaien in zand voort. Potje baaien in zand Met je voeten in zee. De golven brengen je rust en je problemen die nemen ze mee. Zandvoort. Broodjes en koffie gaan mee oh, Wat leuk hè, wat leuk, leuk hè? hè André van Duin hoor je met sport Baden in Zonvoort. Where else? <laughs> <laughs> ja, ja. Het slot van de eerste halve gaat snel weer naar Jalf Fries. Ja, maar de eerste helft nog uh, tenminste via het scorebord nog minuut zal duren. Oké. Okay. Je, je weet nooit wat een, uh, een scheidsrechter doet. Dus, uh, absoluut niet. En een, zojuist een, een schitterend mooi schot van Michel uh, Baan dat uh, helaas een vijftigtal centimeters boven de land uh, erover ging. Maar uh, goed, oh, de gaat bijna de zet in de, de fout. Gelukkig ik nog bij, uh, bij John uh, Keur komen. Want hij past hem heel zachtjes, een soort fysieke huislopen dus tegenwoordig. Uh, maar het is helemaal opgelost, zoals het is, gewoon in balbezit. En op dit moment kan Misha Arameo bepalen wat er gaat gebeuren. Het speelt Max Aarderwerk en zijn neefje, overigens. Die zoekt uh, so, so, so, uh, John Keur op, achter de linkerkant. Keur uh, gaat daar naar een linkerlijn toe. Het speelt hem terug naar, even kijken, weer naar uh, uh, Aarderwerk naar Kales, Kales, Ron Kahn, nee niet rond ja Ron Kaas en die speelt weer het Almenjo in en terug. En soms probeert te breien, maar die bocht gaat nu weer terug naar uh, Boy de Fit. En de Fit die heeft eigenlijk tijd genoeg om weer uh, de keur aan te spelen. En er is altijd, normaal gesproken is keur aan de linkerkant. Keur. Nou, ronde. Rondee. Even kijken. Nou, Na, terug de keur. En, Samt, we staan een beetje vast, weinig beweging. En terug naar de heer de Romeo, En die gaat naar de rechterkant opzoeken. Patrick van der Hoort, Patrick van der Hoort, Naar, uh, even kijken. Nee, die, die komt niet bij. Uh, uh, even kijken, wel een overtreding. Ja. Het was in principe naar... Uh, Michael Kuil, maar die maakt een overtreding. Dus de bal, een op zijn eigen geld voor DVVA. DVVA, deze gaat met een zoeken proberen te breien. Het is nog steeds hetzelfde breien dat Zandt zojuist deed. En dan gaat het van links naar rechts en gaat weer terug naar links en rechts. Nog steeds weer DVVA in de balbezit. komt nu eindelijk op de helft van Zandvoet. Maar het is heel die de paas. De vet, aan. de vet die de bal ver weg speelt, maar niet ver genoeg, komt in de voeten van de dvj speler en daar is Max Aardewerk, die toch even een beetje in de tussen kan komen. En via de kamers gaat hij weer naar Aardewerk. Uh, Aardewerk naar Visser, uh, mooi Visser. Uh, op de middenlijn naar Aardewerk weer. We wel in het spelletje, dat is een hele slechte voorzit. Die gaat uh, over 18 uur nemen en de, de keeper van dvj kan die bal heel simpel oppakken en weer in het spel brengen. Het is ook ontzettend warm jongens, grots mij. Nou, er staat bijna geen wind op het veld.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 Verdediger. Nu naar uh, Voorzand gezien aan de andere kant. En daar staat natuurlijk ook Billy Visser en daar staat ook een John Keur. En die bal is dus ook voorzant. Wordt via elkaar uh, Daar is een overtreding? Nee. dat uh, beoordeelt dat niet als overtreding? Ja, wel, toch hij sluit toch, Zandvoert uh, uh, mag een vrije schot nemen, een medertje of 10, uh, uh, zo, 8, 9 10 zeg maar, op de helft van een DVVA, en die gaat dat doen? Natuurlijk, uh, John hoe uh, gaat ik het ook anders weten? Uh, of, nee, natuurlijk gaat naar gaat dat doen, Aardwerk, omdat het alleen is, gaat hij met rechts schieten, en dat is een slechte voorzit, Zandvoert uh, uh, kan daar niet bij komen, Het wordt weggekopt door DVVA, maar in de voeten van uh, hier, Patrick van Oort, Zandvoert aan de bal. Uh, die Remco, Rondé, je krijgt van de oortenbouw weer terug. En je weet hem nu beter spelen op uh, Kalis. Ronald Kalis Gaat uh, een maken. En dat is een slechte bal van uh, de Haan. De Haan kan hem aannemen. maar Hij laat de voeten springen, waardoor uh, deze via, uh, in, opnieuw en nu, je een hele snelle rush, de gezien dat de linkerkant gaat komen. We dat helemaal vrij. En dat is uh, een heel simpele bal. Buitenspel. Gevlacht en afloten. En dat is natuurlijk belangrijk. Je kan nog vlaggen, maar als de schijnt er niet vliegt. is het een buitenspel. Nu dan in ieder geval wel. Uh, Sandbroek mag de bal gaan nemen. Nee, het is eindoefening, oefening. Einde eerste helft. 0-0. Uh, hele leuke eerste helft gezien tot nu toe.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 with every One, yeah, yeah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 Gepland. <laughs> voor, uh, voor het pimpen van je auto en uh, het oppimpen van je auto en dat soort dingen. Houdt u daarvan? Bent u vanaf 10 uur morgen van harte welkom uh, op het circuitpark Zandvoort. Dan gaan we door, want er is een Chanticoore VOC in, in het muziekpadpaviljoen op het Raadhuisplein. Dat is morgenmiddag. middag. En als houdt u van een Latin taste salsafeest. Dan bent u van harte welkom op Mango's Beach Bar. Dan hebben we volgende week natuurlijk, en dat is vanaf de 9e, Circus Rigolo heeft zijn tenten weer opgeslagen in Zandvoort. En wel aan het parkeerterrein De Zuid. En dat is dinsdagavond, daar even u speciale attentie voor. Een prominente avond, dus alle vele bekende Zandvoorders, zogenaamde B-zetters, zullen daar de diverse ex tentoon gaan spreiden. En wilt u daar meer van weten, inlichtingen en reserveringen, dan graag even bellen met 06 462 10339 06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 Buona Vista social klappen <laughs> En toen was ik feest helemaal verpleet. Je hoorde uh, inderdaad de single, uh, hoe heet die eigenlijk? Glocks, hè, geloof ik? Heel goed. Ja, ja toch? Kloks. Ja, okay. We gaan snel over naar Outdoors, want daar is vanmiddag een geweldig evenement aan de gang. We hebben het over het skate-event hier in Zandvoort. En daar ter plaatse de organisator Roy van Buringen. Goedemiddag Roy. Goedemiddag. Hey, albert -Jan en Rob. Hey, Roy van Buringen. We in de uitzending. Ik moet zeggen, de, als ik erover vraag, dan staan de kriebels op mijn rug. Want ik ben heel erg blij. Het Skate Tent is een ja, redelijk druk bezocht uh, evenement geworden. Met uh, allemaal leuke skatejongeren. We hebben 20 deelnemers die vandaag meedoen. En echt uh, super talent, En ook een hele leuke jury. Uh... Oké, okay, wie zit er in de jury dan uh, vanmiddag? Eén jurylid. Het is niet een vierkoppige jury, zoals je gewend hebt uh, bij een grote talentenjacht bijvoorbeeld. Maar deze jongen heeft echt heel erg verstand van scheten. En uh, die uh, beoordeelt uh, de jongen. En uh, samen met hem uh, leid ik de, het festijn natuurlijk. Meneer Taters is uh, ook uh, net aangekomen uh, om even te kijken hoe uh, belangrijk jongere evenementen zijn in Zandvoort. En uh, ja, dit is toch wel een duidelijke uh, manier om duidelijk te maken uh, dat er uh, meer jongere evenementen in zijn moeten komen. Ja, geweldig. Uh, voordat we het er verder over gaan hebben, Roy, waar vindt de het de plaats dat mensen nog even langs kunnen komen? Uh, vandaag uh, tot 5 uur, uh, 5 uur half 5 hebben wij, uh, hebben wij uh, het skatevent op de Valenopweg. Uh, uh, bij de skatebaan, de spoorovergang. De Dat is tegenover de Sneekbar bedoel je? Ja, dat bij de Silvermail.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 was uh, Lina Lewis en Claire Stijl. Voor de tweede helft van de voetbalwedstrijd SS voor tegen Dvva, de kampioen van dit jaar, gaan we snel weer over naar Japres, Jap. Nou, uh, Rob, zo hoeft toch niet hoor, want het is nog steeds 0-0, anders heb ik het wel laten weten. Jongen, jongen, jongen, waarom wordt er niet gescoord? Is het te warm of zo? Nou, het is, ik ben binnen gaan zitten, dat hoor je misschien ook wel, maar het is buiten blut, de sigaret. Het is niet normaal. Het is ook eigenlijk helemaal, geen om de vlucht Voetballen. Dus al uh, voetbal gebeuren dat... Uh, ik ga toch even kijken of het staat, want ik weet niet of je het hoort. Ja. Uh, dat is uh, de bekende en uh, beroemde voetbalmuziek. Nou, je weet hoe ik ben. En waar ik ben hou, maar niet van de muziek in ieder geval. Waarom niet? Het is toch lekker? Een beetje feestmuziek. Dat We staan dus in de buiten in die bloedfiek aan de hitte. Dus op dit moment eh, denk ik ja dat de ballen in zich heeft. En uh, helft een helft keer een paas over de zijlijn. Dus zal mag gaan gooien. En het, zo gaat het he eigenlijk de hele beste op. Ze zitten in 89 minuten en het is uh, ja, de, de, de, de gaat over een bier En de, niemand die, die wil eigenlijk, nou, niet helemaal, wat ik zeg, maar Initiatief nemen is moeilijk. Het is te heet, er staat een beetje wind, niet altijd veel. En nu is Santos dan in bal de over de linkerkant van het zelf. Ja, wordt even kijken, De Kuil aangesproken. Nee, nee Aardewerk, Aardewerk naar uh, Kalers. Ronald Kalers over de rechterkant van het zelf. die kapt die bal terug naar. Even kijken, uh, Michon Menjo, Menjo, type bal naar uh, um, Sean Keur, Keur naar uh, um, Billy Visser, Billy Visser, die raakt die bal kwijt, maar gaat toch weer naar Keur toe, Keur, daar gaat hij mee doen, speelt daar, uh, even kijken, he. Die speelt die in, uh, Nacho Berg, Berg probeert die bal voor te krijgen, loopt niet, het zit er wel in 16 meter gebied, Billy Visser, die laat die bal wel lopen, nee, ach. Dat is een hele slechte bal tussen. Hij zit hem tegen zijn eigen hak aan. Waardoor hij richting de keeper van DVVA ging. En die hem dus heel makkelijk kon oppakken. En in direct die bal uitgooit. En dat is een overtreding hier van uh, Patrick uh, Van der Hoort Op uh, een speler van DVVA. En de bal is ondertussen genomen. DVVA nog steeds op eigen helft. Gaat nu in de middenlijn over. En wordt naar de rechterkant gespeeld. En daar staat uh, natuurlijk uh, van, uh, uh, van de Oort. We uh, krijgen een wordt voorgezet en via het voetbal van de Sanf, een van de stand Ik kon niet zien wie het was, gaat die bal over die achterlijn en dat betekent dat uh, deze jaar een corner mag nemen met een, uh, een dikke een anderhalve minuut te gaan en dat heeft uh, even tijd nodig om die bal te halen, want uh, die bal ligt achter de boording en niemand van Zandvoort is genegen om die bal eventjes naar zijn tegenstander toe te gooien en, en, en dat daar kan ik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 Opnieuw over de achterlijn. En hij gaat nog een keertje de in die cornerbalk houden. Nog steeds uh, 15 seconden te gaan, maar. Uh, op, tenminste, zou ik zeggen. Op deze uh, klok hier. En dan is altijd natuurlijk het klokje van de scheidsrechter. die uh, aangeeft wat er aan de hand is. En nog steeds niet. En die bal oh, oh, ondertussen genomen. En er wordt gefloten. Ik dim, denk het, maar ik ben niet bang. Ik ben het eigenlijk ook zeker. dat die bal over de achterlijn is gegaan. En Stanford. En eigenlijk nog nemen. De scheidsrechter kijkt op zijn klokje. Dat gaat hij doen. Dan gaan we nog iets, iets, iets spannends krijgen. Hij kijkt naar spelers van DVVA aan. Dat heeft eigenlijk ook helemaal niet geholpen. Nee, hij haalt zijn kaart op zak. Deze wedstrijd verdient ook eigenlijk helemaal geen gehele kaarten. Het is gewoon allemaal een simpel spelletje. DVVA kan niet. Stamford kan niet. Dus het spelletje dat gaat gewoon op het middenveld gebeuren. En nu is het standje dan dat Vienaarscheburg. Maar Sjongkir. Sjongkir probeert daar. Heel lange bal, maar ik kan kouden bereiken. Dat lukt nog steeds niet. Opnieuw is het DVVA, Het kan aangevallen. Goed geglijden daar van Michel Menja. Die glijde bal bal over die zijlijn. En opnieuw mag het DVVA het nog gaan innemen vanaf die zijlijn. Is ondertussen genomen. En uh, de standwoord staat eigenlijk min of meer met de rug tegen de muur. Maar of dat uh, uh, nog even voor... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.